Ember Brandsen met het NOS Journaal. De advocaat van de Nederlander die gisteren in Indonesië werd geëxecuteerd noemt de handelwijze van het gevangenispersoneel onmenselijk. Vandaag is Ang Kim Sui gecremeerd. Volgens zijn advocaat Bart Stapert mochten de nabestaanden de schietwonden van het vuurpeloton niet zien en mochten ze Ang niet wassen. Ang kreeg de doodstraf voor betrokkenheid bij de productie van Ecstasy. In een interview met de NOS noemt zijn advocaat Indonesië onbeschrijfelijk hypocriet. Hij zegt dat het land juist heel ver gaat om terechtstellingen van eigen staatsburgers in het buitenland te voorkomen. De kanaaltunnel die Groot-Brittannië verbindt met Frankrijk is weer open voor treinverkeer in beide richtingen. Een van de twee tunnelbuizen blijft vandaag nog dicht voor reparaties na de vrachtwagenbrand van gisteren. De Eurostar treinen rijden nu ombeurten in beide richtingen. Reizigers moeten rekening houden met een extra wachttijd van een uur.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 Probeck Octet, Love Walked In. We gaan uh, naar iets heel anders luisteren. Uh, de ingetogenheid van twee personen, José James, José James. En uh, zingt bij de piano van Jeff Neve een mooie ballad Autumn in New York.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 Glittering crowds And shimmering It's good to live again. Prachtig, twee jonge gasten, half in de dertig. Jose James, Jose James. En uh, de belg Jeff neven aan de piano. We gaan nu naar de trombone van Jack Teagarden. Dat zijn band Stars.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 How my mother walked her trouble down. I don't know how my father stood his ground.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 Hen niet tekort mogen doen, dus alsnog de Budding Bolden Blues. I'm giving Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u Limonova met uh, senior Dixieland Praha Jasmine. de wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u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 Lees endel.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 Het. Dat is bijvoorbeeld al goed en zeker als je zo'n fantastische big band als begeleider heeft. En dan hoor je in de rustige passages hoor je een uh, hele strakke een mini band waar de gitaar, de slagwerk en de bas en, uh, en een heel subtiele piano hem dan ook daar weer prachtig begeleidt. Big band, een van de grote big bands. Uh,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 Voor allerlei muzikanten uit de regio. Het is maar dat u het weet. We gaan nu naar een opname. Um, ja, wat gaan we doen? We is iets moois doen. We gaan naar uh, Dizzy Reese. Het nummer Rebound. Dizzy Reese, trompet. Hank Mobley tenor Noorzax. Wynton Kelly piano. Paul Chambers bas. Art Taylor drums. Een opname uit 1959. Dizzy. Greece.